Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het vijfjarige jongetje dat gisteren in het water viel in Venendaal is overleden. Hij werd gisteravond door omstanders bewusteloos uit een sloot gehaald. waar hij en zijn zesjarige vriendje in waren gevallen. Het jongetje werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. waar hij is overleden. Zijn vriendje maakt het naar omstandigheden redelijk. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zegt dat de verkiezingen in november mogelijk niet eerlijk zullen verlopen. Hij zegt dat hij steeds meer geluiden hoort die daarop wijzen. Waar die geluiden vandaan komen, zei Trump er niet bij. Tijdens een toespraak in Ohio maakte hij zijn democratische tegenstander Clinton uit voor duivel. Trump verwees naar de democraat Bernie Sanders, die zich bij Clinton heeft aangesloten. Volgens Trump heeft Sanders een pact met de duivel gesloten. Het doek is definitief gevallen voor elektronica-keten Scheer en Foppen. De curator zegt dat alle twintig overnamekandidaten zijn afgehaakt. Voor de bijna 500 personeelsleden is ontslag aangevraagd... en de winkels zijn definitief gesloten. Scheer en Foppen had 56 winkels in het noorden, oosten en midden van het land. Chemiebedrijf DSM heeft een goed kwartaal achter de rug. Het bedrijf had een omzet van bijna 2 miljard euro en boekte een netto winst van zo'n 135 miljoen. Dat is een stijging van ongeveer een kwart. Dat komt vooral door bezuinigingen en betere verkoopcijfers van DSM. De Britse wielrenster Elizabeth Armstead mag ondanks het missen van drie dopingtests toch uitkomen op de Olympische Spelen in Rio. Armitstead was tijdelijk geschorst, maar omdat bij een van die gemiste tests niet de juiste procedure is gevolgd, moet de schorsing worden opgeheven. Ze geldt als favoriet voor een gouden medaille bij de wegwedstrijd komende zondag. Het weer bewolkt en regenachtig, mogelijk in het noorden wat zon. Het wordt 19 of 20 graden. Morgen eerst ook regenachtig, later soms wat zon. En maximaal rond 21 graden. En na morgen dan knapt het weer op. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 En de volgende formatie, dat zijn de Spelbrekers... was in 1945 opgericht een Nederlands zangduo. bestaande uit Theo Rekkers en Hug Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek... waar ze te ter werk gesteld waren. In 1956 braken ze door met het liedje Oh Wat Ben Je Mooi. En in 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka. En dat kreeg op het Songfestival geen enkele punt... Er werd wel een grote hit in Nederland. En een andere grote hit van hun, nou ja, niet zo heel groot... maar wel een hele leuke plaat, is uh, 1,98 meter lang. U hoort nu de spelbrekers. Toen ik jou voor eerst ontmoette en jij me uit de hoogte groette... werd ik van jou hetzelfde ogenblik bang... Ben jij van hoofd tot aan je voeten ook nog 1 meter 98 lang? En dat vind ik wel bezwaarlijk, want iedereen lacht onbedaarlijk. Geeft jou een arm, dan lijkt het wel of ik hang. Maar ach ja, aan alles ben je toch, ik vind jou wel lief, al ben je nog steeds 1 meter 98 lang. laatst als een sportieve vrouw In het open luchtbad zwemmen En je van de planken zweeft uit Heb je je daarbij zo uitgestrekt Plots was toen het zwembad overdekt Was 1 meter 98 lang En je hemd kwam uit de wasserij Daar zat toen een heel kort briefje bij Dat was van het allergrootste belang dus mevrouw, dit is de laatste keer voor wassen wij geen tenten meer Van 1 meter 98 lang Een vliegmachine in je hart en daarvoor was ik al bang De piloot krijgt hier de schulding van Want het ligt toch heus alleen maar aan jouw 1,98 meter lang Twee jaar zijn we nu alweer getrouwd Wat de mensen zeggen, laat me koud Ga iets kopen waar ik zo naar verlang is een linnig kantje klein, maar het moet beslist uitschuiven zijn tot 1 meter achter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 je bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar male kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. voet bij het licht der maan, hoor mijn hart onstuimig slaan, ben er vucht? Kom jij huh, denk er aan, trandyvoet bij het licht der maan. het maan hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus? Denk er aan. rendez bij het licht en maan. U hoort de muziek van Erik Christiani met rendez voet bij het licht. En daarvoor de straatzangers met Aan het strand, stil en verlaten. En de volgende dame. Trad voor het eerst op in de televisieshows in 1962. Onder meer een televisieshow van uh, Rob de Rijs. en in de talentenjacht Nieuwe Oogst. Omdat de show samen met uh, Sergio Gangboer niet kon worden uitgezonden. en dit in de pers breed werd uitgemeten. kwam Ramse Safi dankzij Henk van der Meijnen op het spoor. Hij vroeg haar mee te werken aan een uh, Safi Chanté. wat een groot succes werd. en met Safi uh, zou ze jarenlang muzikaal optrekken. En in 1995, uh, nee, 1965 moet ik zeggen nam ze deel aan het Knokke Songfestival... waar ze veel succes en in het buitenland interesse kreeg. In 1966 werd de nationale televisieshow Lisbeth Internationaal... in vele landen uitgezonden. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Lisbeth List. U hoort het nu met Brussel. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en boorlijk. Oh Brussel was toen nog een ruizende stad. Brussel en Brussel was vrij en groot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 Dus wie verwacht er ernst van mij? Oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen oh la la en oh leuk. Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. In het gaslicht rondom de Sint-Justine. Zongen de sleepjurken en de knievels. In het gaslicht zong strohoed en krinolien. De paardentrem knarste langs de G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 Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen olala oh en ooluk. Oh Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was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 Is een lente symfonie. Zij dronk Ranja met een rietje Mijn Sofietje Op een Amsterdams Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was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 En dat was een hit uit 1952. Het waren de Swinging Nightingales met Kom erin. En daarvoor hoorde u Johnny Lyon met zofietje. En de volgende dame is Anja van Avoort. Geboren in Breda op 5 mei 1950. En overleden in Schaik, op 15 april 2002. was beter bekend als Anja, een Nederlandse zangeres. Ze werd vooral bekend door de hits als De Laatste Dans en Nemen en Geven. Vanavond kreeg een paar dertiende een gitaar. De eerste stap naar een muzikale carrière. En al snel schreef zich in voor diverse talentenjachten en zangwedstrijden, waarbij ze stevig bij de eerste vijf eindigde. Dit moedigde haar en haar ouders aan om door te gaan. En Anja's eerste single overal werd geen hit, maar leverde wel de nodige publiciteit op, kreeg aanbiedingen van platenmaatschappijen en het Belgische monopool dat in Nederland vertegenwoordigd werd door Dureco, bood haar uiteindelijk een contract aan. En u hoort er nu Anja met Ik heb me zo in jou vergist. Ik heb me zo in jou vergist. Kom in de bus, van in de, in de, kom in de bus in de bus, in de bus van Bussen naar Naden voordat ik het wist. Nooit zal ik die het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jij kijk me aan, ik kijk jou. Aan.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 Was in de bus van hem naar aarde, hield mijn hartje voor je open. Was in de bus van hem naar aarde, maar ik durfde niet te hopen. Was in de bus van hem naar aarde, dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo.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 Die mooie ponies stonden dagelijks bij een heel klein ventje voor de deur. Een arme ongezonde stakel met een gezichtje zonder kleur, met grote kijkers van Zijn nu je blad die gaan eruit. Ik met een koortsgloeiend. Geroemen, dacht onze vent, ik krijg een paard, de schimmel uit zijn kinderdromen, had man misschien bij maar niemand kwam er met present. Ik wil een paardje. En eind 1968 kreeg Heintje een, een vrouwelijke tegenhanger... in de 11-jarige Wilma Landkroon... die met Heintje bouw eins slas vier weken in de Nederlandse top 40 stond. En uh, Simon trouwde in uh, 1981 op 26 jaar geleverd met zijn jeugdvriendin... de 7-jaar-jongere Doris Oel. Ze hebben drie kinderen en in 2014 uh, werd bekend dat ze gingen scheiden. Dat was uh, Heintje met mama, ik wil een paardje... En daarvoor u nog Helma en Selma met In de Bus van Bussum naar Naarden. En de volgende plaats zijn de Atergeuzen met het meisje uit mijn dorp.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 Yes, I'm gonna be a thug, be doei Speel ik het op elkaar. sin Zangers met O Heiden Roosje. En daarvoor hoor u Gonnie Baars met Koppie Koppie. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u denkt van, uh, eh, ik kan niet op dinsdag. Op zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Dus kunt u het nogmaals beluisteren. Of als u het op dinsdag niet gehoord hebt... Kunt u natuurlijk op zaterdag luisteren? De volgende dame kennen we allemaal. Het is Bonnie Sint-Claire met Sluit de Deur. Ik voel nog steeds de warmte van je lichaam. Niemand weet. Come op portje tussen ayus en rozen heb ik het neergezet Jou niet bang, jou worden niet vertrouwd. Tussen aijen zijn rozen Staat jouw portret Tussen aijen zijn rozen Heb ik het neergezet O kal ben je Uit mijn leven weggegaan Tussen aijen zijn rozen Zal jouw beeld Al mooie liefdeswoorden die ik zo dik beschouwde, ze hadden toch voor mij zo'n triest besluit. Een ander is gekomen, toch blijf ik van je droom. Zal je wilt blijven staan? je en rozen heb ik gekozen voor jou. je en rozen, die geuren en blozen voor jou. De leefde tijd van de leer.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 Al ben je nu Slapen gaan, zie ik de volle man en voel pas goed mijn schat hoeveel ik van je hou. U hoorde de Limburgse zusjes met beide soldaten. En tot zover ook deze aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het programma nogmaals wilt beluisteren... of hebt een stukje gemist aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma weer herhaald. Ik uh, ben er volgende week dinsdag weer, vanaf 11 uur... hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week, een heel fijn weekend. En ik laat u achter met uh, zometeen het cocktailtrio... Maar is die Sandra en Andres met als het om de liefde gaat. Je kunt niet altijd zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je in vlaten slaapt. Ja, ja, mensen doen gewoon, we doen ja. al genoeg. Voor de van liefde na, na, na, na, na, na, na, na, wat zal ik het doen? Om nog vandaag van jou te zijn. Mm -hmm. Nog te vroeg. Doe jij maar gewoon dat zij gaan doen. Na na na na na na nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, van jou nee, nee, nee, nee, nee, Wat is het moeilijk om een eerlijk mens te zijn, als het om de liefde gaat. Je kunt niet altijd zeggen, wat je werkelijk voelt, je bent bang dat je een vader zwaait. Ja, mensen doen gewoon, doen al gek genoeg voor al onze familie. buh <laughs> buh